Eerder deze week zijn de actievoerders al verhoord. Teulings heeft gehoord dat ze worden aangeklaagd voor piraterij... hoewel president Poetin gisteren zei dat de activisten geen piraten zijn. Minister Timmermans heeft Rusland gisteren opgeroepen... het schip onmiddellijk vrij te geven en de bemanning vrij te laten. De Arctic Sunrise werd vorige week geënterd door de Russische kustwacht... toen het schip bij Nova Zembla bezig was... met een actie tegen een olieplatform van Gazprom... Robert De Niro neemt in de miniserie Criminal Justice... de rol over van de onlangs overleden James Gandolfini... meldt televisiezender HBO. Gandolfini speelde in de pilot van de serie... de rol van een New Yorkse advocaat die een moordzaak behandelt. Eerder werd hij bekend door zijn hoofdrol in The Sopranos. Gandolfini overleed in juni aan een hartaanval. Hij werd 51 jaar. Criminal Justice was een van zijn laatste projecten.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 acordarme aunque sea un imposible nuestro amor quitarle esencia de las flores cómo quitarle al bien Te amo, vida mía Cómo borrar de mi alma esta pasión De Hoewel, de man die je net hebt gehoord op het accordeon... Die is oorspronkelijk afkomstig uit de VS. Hij is namelijk geboren in San Antonio, Texas. Maar dat ligt niet ver van de Mexicaanse grens af. Je hoorde trouwens op het accordeon Flaco Jiménez. En die maakte in 2003 een album onder de titel Squeezebox. En daaruit hoorde je dan dit nummer Prenda del Alma maar heb ik alles eerder gedraaid, want dan ten tijde van de carnaval. <lacht> ja, Limburgers zullen het onder ons wel weten, want dit liedje is in het Limburgs ooit gezongen door Beppie Kraft. Als de nacht is zo lang, de naag is zo lang. <lacht> maar goed, zover zijn we nog niet. Je hoort in ieder geval um, het origineel, zou ik maar zeggen. De originele tekst, Planda del Alma, ook op de plaats gezet door Los Pulbos. Om als iets op te noemen. Goedenacht, allemaal, welkom. Dit is de bij de Bedevara op Radio 1, het programma met de muziek van alle genres en van alle tijden. En. Ook nog aandacht voor uh, Cabaret. Het leukste uit Spekers met Koppen. Dat je vooral kunt gaan beluisteren zo straks... tussen half vijf en vijf en aan het eind van dit uur. Alvast een fragment uit die meest recente uitzending... van Spekers met Koppen. Tom Waits, dat is een zanger die heeft al heel lang niet meer opgetreden... maar daar gaat binnenkort een eind aan komen. Hij gaat weer het podium opruipen. Met een van de successen uit het verleden. Uit 1985 is dit. Uit een andere, yellow moon. Het pand is zo hol in de nighttime, yes. I climb naar de window en down to the street. I'm shining like a new day. Downtown trends of food for all those Brooklyn girls try so hard to break out of the little world. Now you wave your head and they scatter like a rose They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one. Downtown Train, maar je hoort origineel uit 85 van de LP Beautiful Melodies, Tom Waits. En Tom Waits die gaat voor de eerst sinds vijf jaar weer optreden. En dat op verzoek van Neil Young. Die is namelijk de organisator van een festival dat in California plaatsvindt. Het Bridge School Benefit Festival. 27 oktober vindt het plaats. Er zullen een aantal interessante bands en artiesten optreden. Wat te denken van bijvoorbeeld van Crosby, Stills, Nash Young, Queens of the Stone Age, The Killers, Elvis Costello, maar dus ook Tom Waits zal daar bij van de partij zijn. aandacht voor de muziek uit de jaren zestig. Frankie Valley en the Four Seasons. Baby, more than me De jaren zestig die je hoorde van de Four Seasons. De Four Seasons die daar um, destijds een heleboel hits hadden in de jaren zestig. En op dit moment weer centraal staan in uh, Utrecht. Want daar draait op dit moment de musical The Jersey Boys. En Jersey dat is dan uh, weer wijzend We, uh, naar daar waar ze vandaan komen. New Jersey, daar komen ze vandaan. Frankie Valley en zijn Four Seasons. Die Four Seasons die hebben in Nederland in de jaren zeventig een paar hitjes gehad. Um, Over the Night, um, Who Loves Your Baby. En in de jaren 60 hebben ze nauwelijks succes gehad in Nederland. Dat was dus in de Verenigde Staten Anders en Working My Way Back To You. Dat was een van die successen uit de jaren 60 van de Four Seasons. Ik laat je nog twee andere nummers horen van Frankie Valli... en zijn Four Seasons uit die jaren 60. Ja. Dadelijk hoor je Girl Come Running. Maar de even deze Sherry. De Four Seasons dus. Sherry. Yeah. Frankie Valli. En die stem die wordt dan in de musical The Jersey Boys uh, weergegeven door uh, Tim Driesen. Wat hij op een uh, behoorlijk goede manier schijnt te doen. was wel uh, een recensent. Ik dacht dat het in de metro was, maar weet ik niet, niet zeker meer. Die het uh, had over uh, het feit dat er Vlamingen in de show meededen. En het accent dat stoorde hem niet. Nou, vind ik wel heel bijzonder. <laughs> uh, goed, in ieder geval die uh, musical. De Jersey Boys die draait voorlopig nog eventjes in uh, Utrecht. Met in centraal de Four Seasons. En je hoort de drie originele opnamen van de band met Frankie Valley. Way down the Poor little junko, he was low oh. as can be. He was knocked oh, out, knocked out, and low down. But he was singing mm -hmm. a little song to me. Well, he said six months, that ain't no sentence. He said one year, that ain't no time. Boys, boys, and ain't long But they went one year out of 99 When the poor boy had plenty of money He had friends all over town When I was broke down Broke down in bus hell. And there ain't no It's found So he could buy, buy a diamond ring So he could win the woman he was loving But that poor girl wouldn't sign her name She Said give him, give, him, give him whiskey when he gets thirsty, when he gets thirsty. I give, him water. give him water when he gets dry, when he gets dry. I give him a tank show when he gets sickly, and give him a graveyard when he dies. Yeah, down the road came my junko partner. He was loaded, loaded as can be. Well, he was knocked out, knocked out and loaded. But he was singing this song to me Yeah, he was singing this song to me hij komt uit Groot-Brittannië. Je zou hem een uh, muzikale duizendpoot kunnen noemen. Een creatieve duizendpoot. Want hij doet uh, van allerlei dingen. Hij is acteur. Hij is uh, komiek, muzikus en schrijver. En in die laatste hoedanigheid als muzikus en schrijver... heb je hem net kunnen horen. Hij heeft een single gemaakt onder de titel Junko Partner. En zijn naam Yuk Laurie. En deze band komt uit Canada. Over maand verschijnt er een nieuw album van hun. Arcade Fire. De titel van het album Reflector. En dat is ook de titel geworden van de nieuwe single. Hier in de nacht klinkt anders bij de Devara op Radio 1. team En zo klinkt het dus, Kate, Fire, Reflector, de nieuwe single. En je hoorde de volledige versies als die ook op het dubbelalbum komt te staan. Dat over een maandje uitkomt. Wat heet dubbelalbum? Het gaat een dubbelalbum een dubbel worden. Twee LP's dus, of twee CD's. Misschien wel drie Alpens. Je weet het maar nooit. In ieder geval. Uh, arcade Fire met het nummer Reflector. En die gaat grootste dingen doen komende maand. Die gaat uh, drie avonden optreden in Arnhem en Gelredoom. Voor haar uh, Sinfonica en Rosse concerten. 16, 18 en 20 oktober zal dat allemaal plaatsvinden. Maar afgelopen week, precies een week geleden, stond ze in de 3FM studio B. het programma van uh, Giel. Om daar een aantal. Songs te zingen, onder andere de nieuwe single Wicker. I'm the true, blonde, proud Wigger Born and raised in the suburbs, yeah. Ik weet het niet, hoor hoe ik ga geloof terug uit ouderen. Became a rock and roll singer trying to find my way going uptown. Cause each day. Shut up It ain't just in I create Don't fill your judgment full with hate It ain't worth it It ain't worth it I'm the true, long, proud wigger Born and raised in the suburbs, yeah. Don't proud with us. Anouk, en je hoorde de nieuwe single Wigger... zoals dat afgelopen donderdag precies een week geleden zong... bij het programma van Giel op 3FM. Anouk dus, die over een paar weken in Gelredoom staat maar ter Symfonica in Rosso concerten. Vandaag is het precies 44 jaar geleden dat Abbey Road uitkwam. Abbey Road van de Beatles. Je kent de hoes ongetwijfeld wel, waarop de fab voor over een zebrapad lopen. Ga niet alle nummers van dat album draaien. Je krijgt de Beatles wel te horen tussen vijf en zes. En vanaf dit moment, elk uur, een nummer dat gecoverd is... uit die Abbey Road LP. Allereerst is hier Joe Cocker. Joe Cocker, die had er een hit mee met She Came Into The Bathroom Window. Een liedje van Paul McCartney. Dat te vinden is in de originele versie op Abbey Road van de Beatles dus. Deze muziek, hier in de nacht heen anders, die komt uit Congo. Dit zijn Jupiter en Okwesi International. We're hey. I'm In Congo komt er dus deze band Jupiter en in Oquasi International. We hebben net een album gemaakt onder de titel Hotel Universe. En Bakwapanu, dat is het nummer dat je erop kan vinden. Zo dadelijk Cabaret, Cabaret dat afgelopen zaterdag te horen was... in uh, Speakers met Koppen. Maar eerst nog even een muziekske. Komt uit Australië, het duo Angus en Julia Stone is trouwens Big Jet Plane fractie over de Joint Strike Fighter. De fractieleden beklaagden zich dat zij niet gehoord zouden zijn in de discussie over de aankoop van die 37 nieuwe straaljagers. De beslissing zou al genomen zijn. Gisteren kwam de fractie bij elkaar, maar tot een beslissing kwamen zij niet. Aangeschoven, u ziet het, is Diederik Samson. Hij is fractieleider van de Partij van de Arbeid. Meneer Samson, hoe hangt de vlag erbij? Laat ik eerst dit zeggen. Voordat wij ook maar enige beslissing nemen, is het heel belangrijk dat we als fractie overal serieus naar kijken. ...omdat ik me besef dat dit land juist nu mensen nodig heeft die serieus kijken. En daarom kijk ook ik serieus. Ja. Maar wat is binnen de Partij van de Arbeid de uitkomst van dat serieus kijken? Nederland is een prachtland. We leven met 17 miljoen mensen op een heel klein stukje van het gigantische ecosysteem dat de aarde heet. Ik ga regelmatig met mijn dochtertje een eindje fietsen. En dan genieten we van al het moois dat ons land te bieden heeft... Dat is waar ik voor sta en daar strijd ik voor. Ja, dat is oké, okay, maar heeft niks te met, met de vraag te maken. Uh, de JSF, wat is het standpunt van de Partij van de Arbeid nu? Er zijn voor de Partij van de Arbeid twee scenario's. Uh, of we gaan de JSF aankopen. Dan hebben we voor 4,5 miljard euro 37 nieuwe straaljagers. Dat is een reële optie en daar moeten we ook niet voor weglopen. Ja, en het andere scenario? Of uh, we gaan de JSF aankopen. En dan hebben we voor 4,5 miljard euro 37 nieuwe straaljagers. Dat is een reële optie en daar moeten we ook niet voor weglopen. Maar optie 1 en 2 zijn hetzelfde. Dat zijn uw woorden. <lacht> ja, optie 1 en 2 zijn gewoon hetzelfde. Ja, dan komen we weer in een wel niet nietes terecht waar we nou juist van af willen in dit land, hè. Laten we nou kijken hoe we dit land samen met elkaar een stukje beter kunnen maken. Maar dit slaat echt nergens op. Nee, inderdaad. Ah, en wie bent u? Ik ben een partij van de arbeidskamerlid. En u wilt anoniem blijven? Ja, want mijn imitatie is echt heel erg slecht. Oké. Okay. Echt heel slecht. En dan zijn we weer met randzaken bezig. Ik kan dat niet verkopen aan de vuilnisophaler met zijn minimumloon. Die elke ochtend zijn stinkende best doet Ja, is. Ja. Van ah, ja, ja, ja. Meneer Samson, volgens mij is er nog een derde optie... en dat is de aankoop van de JSF, dat die niet doorgaat. Ja, daar pleit ik ook voor. Wat moeten we met nieuwe straaljagers? Ze kunnen verticaal landen. Nou, en... Heb jij enig idee hoe gaaf dat is op vliegshows? Ja, oké. Okay. Reageer op de derde optie. Niet kopen. Dat is inderdaad ook een optie. En daar moeten we serieus naar kijken. En dat doe ik ook. Ziet u? Mm. Het is radio, maar ik kijk serieus. Serieus. Ja, en daarna? En nadat ik daar serieus naar heb gekeken... kiezen we voor optie 1, we kopen de straaljagers. Of optie 2, we kopen de straaljagers. Ik geef het op. Ik geef het ook op. Nou, dat is niks voor jou, Meili. Lul. Bent u Miley Vos? Ja. Dan is het wel een hele slechte imitatie. Dat zei ik toch. En dan maken we er met z'n allen toch weer een grapje van. Maar als we nou gewoon dat vliegtuig kopen, hè, dan kunnen we dit kabinet misschien nog in het zadel houden. Want dat is waar Diederik Sansom op dit moment behoefte aan heeft. Wat zei u nou? Ik zei dat is waar dit land op dit moment behoefte aan heeft. Ik verstond iets anders. Ik zei ook iets anders. Hè, dat weet ik ook wel. Ah, ik ben zo moe, Dolf. Hè? Zullen we die JSF alsjeblieft gewoon kopen? Hè? Want ik zeg je, het gaat toch wel door. Hè? Dat voel je toch ook wel. Het, het is een rituele inspraak. Nou, dan hebben we zogenaamd onze twijfels. Hè? Maar ik weet al lang dat die minister met een bevredigend antwoord kom, komt. En, en dan kopen we die fucking dingen toch wel. Mark my words, Dolf. Het gaat hoe dan ook door. Het is tijdverspilling. Hè? En hij heet trouwens helemaal niet de JSF. Dat was de werktitel. Hoe heet hij dan? Nou ja, Henk Kamp noemt hem de F-35, maar binnen de PvdA noemen we hem gewoon dat kutvliegtuig. Dieter Stamson, mij Vos, dank voor jullie komst. Gezongen door de Plain Y.T.'s... in plaats van alweer een uh, tijdje geleden... daaraan vooraf hoorde je... het cabaret gedeelte uit Speakers met Koppel van afgelopen zaterdag. En dat was weer vooraf door Eendjes en Julia Stone... met hun uh, hit van een tijdje geleden, van een paar jaar geleden. Eendjes en Julia Stone met Big Jet Plane. En Chad Baker... 1954, de compositie uit 1930. En die werd gecomponeerd door George Gershwin. En het werd dan uiteindelijk uitgevoerd door Chet Baker. Love walked in, de titel van het nummer. Trouwens, het is vandaag precies 115 jaar geleden... dat George Gershwin werd geboren. Deze, tot aan het nieuws... Beth Nielsen Chapman. Zodiacal Zaidico... Much prefer that scientific